Ik heb honger. Ik zou wel uh, iets lusten, ja. Is de proviant op? De proviant is helemaal op. Er is geen pizzie meer over. Oh, keer had het idee dat er in de hutkoffer nog een beetje kalfsvlees en doppeltjes was. Er is niets meer over. Laten we iets eten. Ik zou ook wel iets lusten. Iets? Heren, wees u toch realistisch. Dat is toch eerlijk... Het kan wel niet meer schelen, wat? Maar u hebt zelf gezegd dat de proviant op is. Dus, dus waar dacht u dan aan? Wij moeten niet iets eten, maar iemand. Ik zie uh, ik, niemand. Ik zie, ik, ik zie ook niemand. Ja. Behalve. Wij moeten één van ons opeten. Ja, ja, laten we dat doen. Ja, ja! Laten we iemand opeten. Heren, laten wij ons toch niet als kleine kinderen gedragen. Ik wijs u er wel op dat wij niet met z'n drieën tegelijk en gezamenlijk kunnen roepen: laten we iemand opeten. In deze situatie zal het toch iemand van ons moeten zijn die zegt... Gaat uw gang, de heren willen wel zo vriendelijk zijn zichzelf te bedienen. Wie? Wie? Dat is nou juist wat ik u beiden wilde vragen. Ik doe een beroep op uw gevoel voor collegialiteit. Op uw beide... Goede opvoeding. Oh, hee, uh, meeuw, daar vliegt een meeuw. Misschien is het wat grof wat ik nu zeg, maar ik moet bekennen dat ik verschrikkelijk egoïst ben. Ik ben altijd al een hebbert geweest. Op de lagere school had ik mijn twaalf uurtje ook alleen op. Ik deelde nooit Was wat. Het is helemaal niet netjes. Nee, is niet netjes meer. Ja, niks aan te doen. We zullen loten. Oh, prima, prima. Dat is de beste oplossing. We zullen loten volgens het volgende systeem. Eén van u noemt een willekeurig getal, daarna noemt de ander een ander willekeurig getal. Ja. En tenslotte noem ik ook hardop een willekeurig getal. Als de som van die drie getallen oneven is, valt het lot op mij. Dan word ik opgegeven. Maar als ik daarentegen zo erg valt dat de som een even getal is, dan wordt een van u beiden opgegeven. Uh, uh, nee. Ja, ik, ik ben eigenlijk tegen gokken. En wat gebeurt er als u zich vergist? Dat nee, op... vertrouwen we niet. Dat is dan jammer. Laten wij liever een andere oplossing zoeken. Wij zijn beschaafde mensen. Lote is een overblijfsel uit de oertijd. Vulgair bijgeloof. Ja. Goed dan. We kunnen natuurlijk algemene verkiezingen uitschrijven. Dat is geen gek idee. Gaat u ermee akkoord dat ik met u één blok vorm? Een coalitie. Dat vereenvoudigt de campagne. Het parlementaire stelsel heeft zichzelf overleefd. Maar er is geen andere uitweg. Als u de dictatuur prefereert, Ach. schrijf ik graag de man. Nee, nee, nee, nee, nee. Weg met de tyrannie. Dus ga je even kiezen. <coughs> maar zonder blokvorming. Iedereen stelt zich zelfstandig en onafhankelijk kandidaat. Als de heren even geduld kunnen hebben. In die hutkoffer bevindt zich een hoge hooghoekster. Daarin gooien we de stembiljetten met de naam van de kandidaat. Maar ik heb geen pen. Oh die, die leden wij u graag. Helemaal maar Hop, naar de stembus. Hop, naar de stembus. Hop, naar de stembus. Eén ogenblikje. Als wij dan al verkiezingen uitschrijven als geciviliseerde mensen... en dan kunnen we de verkiezingscampagne... de etappe die in de hele beschaafde wereld aan de eigenlijke verkiezingen voorafgaat... niet overslaan... Als u daarop staat... Laten we dan campagne voeren, maar snel, alstublieft. De meeting is begonnen. Ik plaats mijn stoel hier in het midden en vraag u... wie beklimt er als eerste het spreekgestoelde? U, misschien. Ik euh, ga liever later. Ik ben nooit zo'n goed spreker geweest. Maar u hebt het voorstel zelf gedaan. Ja, u hebt de massa als deze meeting en de hele politieke samtenkraam aangepraat. Begint u dan zelf ook maar. Als de heren erop staan. Wij willen eten, wij willen eten, wij willen eten, wij willen eten, wij willen eten, wij willen eten, wij willen eten, wij willen eten, wij willen eten. Wij zijn maar gewone mensen, wij willen geen stroopsmererij. Precies, weg met het halfzachte lieve geleuter. Wij willen de harde waarheid. Vrienden, wij zijn hier bij elkaar. Zaken ter zaken ter zaken. Wij moeten snel naar ons werk, wij zijn hier bij elkaar om het brandende vraagstuk van de levensmiddelenbevoorrading op te lossen. Uh, vrienden, ik behoor niet in aanmerking te komen als kandidaat. Ik heb vrouw en kinderen ja. niet zelden placht ik bij zonsondergang ondergang in de tuin te gaan zitten en de kinderen op de schommel te duwen. En dan zat mijn vrouw te borduren zolang het licht bleef. Mijn heren, vrienden. Zien jullie dat vredige, rustige tafereeltje? En ontroert jullie dat niet? Dat is toch geen argument? Wanneer het gaat om het algemeen welzijn... ...spelen sentimenten geen enkele rol. Kinderen kunnen ook alleen schommelen. Veel beter zo. Ja, ja, beter, beter, veel beter. Naar de speeltuin, op de draaimolen, op de schommel. Nee, kinderen zijn geen argument. Maar vrienden... ...toen ik nog een kleine knap... was, ...droomde ik van ambitieuze plannen. Het is waar... ...dat ik niet genoeg aan mezelf gewerkt heb. Niet dat heb bereikt wat ik van plan was. Nee, maar ik voel dat het nog niet te laat is. Er is nog heel wat dat kan worden verbeterd... ...en, en ik zweer dat ik niet langer zal boemelen ...en het streven naar mijn doel niet zal verzaken. Ik ben wel eens gestruikeld. Inderdaad, gebrek aan zelfvertrouwen, luiheid, moedeloosheid... Maar dat maak ik weer goed. Ik, ik speel dat ik weer goed maak. Ik zal mijn wil oefenen, mijn karakter harden en kennis vergaren tot ik alles heb bereikt wat ik nog voor mij heb. Ik word nog eens iemand. Ik word nog eens iemand. Subjectivistische prikpraat. Wij willen eten. Als u wilt, roepen we dat samen.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 Genoten. <applaus> dank u. Uh, ik ben niet geleerd en van veel praten moet ik eigenlijk niets hebben. Een man van daden, ja, dat ben ik, zal ik maar zeggen. Al vanaf mijn vroegste jeugd heb ik interesse in de culinaire kunst. Het eten zelf interesseert me niet. Oh nee, ik ben een bescheiden mens, weinig eisend en eerlijk gezegd hou ik helemaal niet eens van eten. Ja, het is mij om het even wat ik krijg. En wat het belangrijkste is... ik eet erg weinig. Echt bijna helemaal niks. Wat zeg ik? <laughs> ik eet helemaal niks. Een paar jaar geleden... had ik misschien wel eens een hapje of twee... eens in de twee of drie dagen. Maar tegenwoordig... nee, met eten ben ik voor eens... en voor altijd opgehouden. Maar... het bereiden van maaltijden... is mijn grootste levensvreugde geworden. Er is voor een kok niets plezierigers dan na gedane zware en zorgzame arbeid, toe te zien hoe anderen eten en hoe het hun smaakt. Dat is de enige beloning die ik vraag. Ik voeg daar verder alleen nog aan toe dat... Mm, ...vleesgerechten mijn specialiteit zijn en mijn sauzen zijn weergaloos. Dat is alles wat ik wilde zeggen... ¡Bravo! ¡Bravo! Een weggenomen lever en een been dat korter is dan het andere. Verder ben ik er ook niet helemaal zeker van dat ik geen wormpjes heb. Waarom zou ik dat voor jullie verbergen? En in de derde plaats wil ik geen demagoog zijn. En hou ik van duidelijkheid in iedere situatie als jullie mij niet kiezen. Dan krijgt de andere de ham en de biefstuk. Ik zal tevreden zijn met de rest. En de tong. Maar tegen iedereen die daar toevallig ook zin in zou mogen hebben, zeg ik kort maar krachtig: wij doen geen afstand van de tong! Of van zachte eitjes. Voor Ja, bravo, Peace! Lang zal die leven! Wauw! Wauw! Wow, wow. Bent u tevreden? U. was fantastisch. Alleen ik. Uh, eigenlijk mag ik geen biefstuk eten, daar kan ik niet tegen. Uh, dus als dat voor u verder geen verschil Staat u mij toe u te feliciteren. Die, die toespraak heeft mij diep, diep getroffen. En voor wat betreft de toon. Ik sta helemaal aan uw kant. Ja. Zo. De verkiezingscampagne hebben we achter de rug. Ja. Nu het stemmen. We gaan ieder naar een hoek van het vlot en schrijven met de rug naar elkaar toegekeerd onze kandidaat op de biljetten. Hier op die papier. Ja. Dank u. Ik ben klaar. Ik ook. Dan uw biljet in de hoed graag. Oeh, een kleine nog iets zou willen verbeteren, dan sta ik met het grootste genoegen tot uw beschikking. Nee, nee. Nee. nee? U ook niet. Nee. Dan gaan we nu de stemmen. Te doen. Oh, ik ben erg benieuwd. stemmen is goed voor de eetlust. U zou iets meer tact kunnen tonen, hè. Wat, Wat is er gebeurd? Dat zijn de resultaten. Mijne heren. We moeten de verkiezingen ongeldig verklaren. Hoe dat zo? Ik heb honger. De, wilt u deze vrije democratische verkiezingen torpederen? In de Hoge Hoed er zitten vier stembiljetten. Vier. Heb ik het niet gezegd? Het parlementaire stelsel heeft zichzelf overleefd. Maar wat gebeurt er dan nu? Oh, Dit is nou wat je noemt een kabinetscrisis. Misschien moeten we gewoon het principe toepassen van de nominatie van één enkele kandidaat. En de, wie stelt dan de nominatie op? Oh, dat wil ik graag op me nemen. Ja, natuurlijk, dat dacht ik al. Nee, geen hey, sprake van. Dat is een smerig zakje. De democratie is niet gelukt, de dictatuur mag ook niet. Toch moet er iets op gevonden worden. Op zulke momenten kan alleen een opofferingsgezinde, geheel toegewijde en enthousiaste persoonlijkheid uitkomst bieden. Laten we toch niet vergeten dat het altijd vrijwilligers waren... die situaties hebben gered waarin de gewone procedures faalden. Beste en waarde collega... Nee, nee, nee, nee, ik waarschuw u, ik, ik luister toch niet. Luister. Beste meneer, wij weten toch allemaal... dat zulke karaktertrekken als opofferingsgezindheid... naaste liefde, solidariteit niet te verbergen zijn... Al vanaf het eerste moment hebben ik en mijn collega opgemerkt dat er nu in u iets schuilt waarmee u zich van ons onderscheidt. En dat iets is nu juist die aangeboren edelmoedigheid. Dat onweerstaanbare verlangen om de gemeene zaak te dienen. Die bereidheid. Niet waar, collega? Ik heb van mijn leven geen beter mens gezien. Wij prijzen ons gelukkig dat het collectief eindelijk tegemoet kan komen aan uw vurige pleidooi voor een kans. Voor een gelegenheid om uw verborgen, zuivere verlangen te kunnen realiseren. U hunkert ernaar om in onze nagedachtenis te blijven voortleven als een respectabel individu. Bescheiden, collegiaal, appetijtelijk... Dat wil ik niet! Wat? U wilt zich niet melden als vrijwilliger? Nee. U verraadt de groep. U treedt het vertrouwen van uw collega in met voeten. U wilt niet. Nee. Maar dat is afschuwelijk. U weigert beslist. Ik weiger categorisch. Ik voel geen roeping tot grootheid. Vanaf vandaag hoeft u mij niet meer gedacht te zeggen. Ik hield u voor een eerlijk mens. Voor de patriot van ons vlot. En nu blijkt u een schurk te zijn. Waarwel? Ja, wij hebben ons op u verkeken. Eer betekent niets voor u. Maar in dat geval hebt u misschien een andere oplossing te bieden. Wij zijn een en al oer. Een oplossing? Kijk eens aan, van, van, van kind af aan droomde ik van sociale gerechtigheid. Ik, ik eis alleen maar gerechtigheid, meer niet. U verbaast me. Waarom? Welke zekerheid hebt u dat die gerechtigheid zich niet tegen u zal keren? Uh, dat wil zeggen, ik bedoel het te zeggen, ten gunste van u. Dat die niet gunstig voor uw kandidatuur zal wezen. Ja maar, ja, maar dat is toch heel eenvoudig. Van kind af aan ben ik ongelukkig. Mij lukte nooit iets. De omstandigheden keerden zich altijd tegen mij, dus... Dus bent u van mening dat de algemene gerechtigheid... uw tot op heden tekortgekomen geluk weer goed maakt? ja. Ja, het is toch wel frappant dat het vooral de ontevredenen zijn... die zich beklagen over het gebrek aan algemene, mondiale, allesomvattende gerechtigheid. Is het niet veleer zo dat degenen die gerechtigheid eisen... daarmee een rechtvaardiging zoeken voor hun eigen mislukkingen? Ja, maar ik onttrek mij nergens aan. Ik ga met alles akkoord op voorwaarde dat de beslissing rechtvaardig is. Dus op voorwaarde dat u niet zult worden opgegeten? D dat zijn insinuaties. Rechtvaardigheid gaat voor. Hmm. Laten we erbij gaan zitten, heren. Dit wordt moeilijk, maar het is te regelen. Met hem wist ik geen woord meer. Collega, heeft u een moeder? Uh, hoe uh, zal ik dat zeggen? Uh, u, chef? Helaas. Bijna vanaf het begin was ik een volle wees. Oh, dat wilde ik ook net zeggen. Ik heb... Eerlijk gezegd. Helemaal nooit ouders gehad. En u? Ik uh, heb een mammy. Op, op dit moment beweedt zij mij in eenzaamheid. Arme mammy. De zaak lijkt mij uit een oogpunt van gerechtigheid geheel en al duidelijk. Geheel. Zou u zonder een krimpje pijn in het hart een wees onrecht aan kunnen doen? Oh. De status van een wees werd zelfs bij primitieve volkeren altijd al beschouwd als de ergste pech. Nee, mijn beste meneer, als er iemand van ons wezen zou moeten worden opgegeten, zou dat een klap in het gezicht van de elementairste gerechtigheid zijn. Alsof het nog niet genoeg is dat je wezen bent, zou je daarbij ook nog eens moeten worden opgegeten. Oh, schrik! verschrikkelijk. Nee, mijn beste meneer, dat is zo klaar als een klantje. U heeft een mami, u heeft het altijd al beter gehad op deze wereld. Vindt u zelf dan ook niet dat het nu tijd is om uw morele schuld tegenover de wezen in te lossen? Tegenover al diegenen die nooit moederlijke zorg, moederlijke zorg. huiselijke warmte Noem, huiselijke. of welstand hebben gekend. Des te meer daar uw mami, zoals u het zelf al zei, u toch al beweemt. Ja, maar misschien leeft mijn mami ook al niet meer. Zij voelt zich de laatste tijd zo zwakjes en, en ik ben al lang niet meer thuis geweest. U praat als een kind. Welke bewijzen kunnen we daar nou voor krijgen? Al was het maar een spoor van bewijs. Nou, nou, wat heb je? Toch dat ze zich niet goed voelde toen ik van huis ging. En er wordt de laatste tijd zoveel gesproken over de ziektes van onze moderne beschaving. Dat is fantaseer van kunstenaars. Verbeelding die op hol slaat. Uw mami geniet vast en zeker een goede gezondheid. Ja. De hemel geven dat ze nog lang mag leven. Onze ouders daarentegen. Herinnert u zich die lange herfstige avonden dat wij... Toen we nog kinderen waren, blootsvoets lucifers oh, verkochten aan voorbijgangers. Oh, oh, denkt u daar toch niet meer aan? Dat kunnen wij toch beter vergeten? Of herinnert u zich die verre oom, nog, oh, die, verre... die gierigheid en tiran, die ons halfnaakte kinderen het laatste stukje spek oh, afnam stukje... om het aan de muizen te geven? Als oh. lokaas voor in de val. Poken uit het verleden. Neemt u me niet kwalijk, maar ik, ik geloof dat ik ergens op zee een stem hoor. U verandert van thema. Het is dus duidelijk, menselijk leed wekt geen grenzige gevoel bij u om. Nee, ach, egoïstisch opgevoerde moederzoontjes. Hij had een voetbal toen hij klein was. Een voetbal en een teddybeer. Oh, oh, oh. Ja, maar het is echt zo onnieuw ze duidelijk te horen. Oh, oh, oh. Inderdaad, er drijft iemand onze kant uit. Dat zit wezen ook nooit eens mee. Chef... Chef, misschien is dat wel iemand met proviant. Ik zie duidelijk dat hij maar met één arm zwemt... en onder de andere een of de groot voorwerk klemt. Ja, ja, ja, maar dat is niet uitgesloten. Het, het gebeurt immers nogal eens... Dat, dat een dorpeling met een speenvarken op weg naar de markt... ergens in het water valt. Hè? En dan zwemmend met één arm krampachtig zijn hele hebben en houden... dat speenvarken tegen zich aanklemmend. Daar, ik zie hem. Het is iemand in uniform. Zulke uniformen eten in het casino. Oh. Maar dat is de postbode. Kom, kom, help hem eruit. Dank u. Dank u, beleefd. Hebt u niet iets te eten? Nee, nee, nee. Oh, absoluut niets. Al zou ik zelf best een hapje rusten. Ik ben al voor het ontbijt op pad gegaan. Hé. Hey. doe het? Het is toch niet waar, zeg. Wat een ongewone samenloop van omstandigheden. De heren kennen elkaar. Nou, nou en of. Al tien jaar lang bezorg ik meneer de post. Ik wist niet dat u op zee zat. Maar, maar dat komt even goed uit. Ik, ik heb namelijk een telegram. Een telegram voor u. Een telegram voor mij? Ja, ja ik, was, ik was juist met een telegram onderweg naar uw huisje aan zee... toen die golf mij meenam. Ik zwem niet slecht. Gelukkig maar, Hier, Dit is het. De heren nemen me niet kwalijk, hè? Is dat uniform wel echt? Echt wel, ja. Alleen wat nat. U begrijpt wanneer je in het water bent gevallen. Wat is er gebeurd? Heer? mij treft een zware slag. Mijn mammy is dood. Nou, zullen we... En in verband daarmee wil ik u erop wijzen dat ook ik wees ben... en dat wij onze bespreking moeten hervatten... en de zaak van het opeten van een onze nog eens opnieuw moeten overdenken. Ik protesteer. Dit is een list. Dat hebt u vast bedisseld met die postbomen. U beledigt een ambtenaar in functie. Hoeveel heeft u hem daarvoor betaald, haan? Hebben jullie soms bij elkaar in dezelfde klas gezeten? Maar u beschuldigt mij zonder enige reden. Vraagt u alstublieft zelf aan de postbode of ik met hem in een complot zit. Uitstekend, dat vragen we. En als hij ja zegt, als hij bekent, dan wordt u onherroepelijk ons opgegeven. En als hij ontkent, dan eten wij de postbode op. Wat heeft dat te betekenen? Je bent hier nog maar net aangekomen en dan willen ze hier meteen al opeten. Waar moet dat wel niet op lijken? Juist daarom. U bent er uitstekend geschikt voor. U bent nog helemaal vers. Chef, chef. Mm. chef. Ja, het beste is onze uh, allebei, maar op gebruik de, de een gebakken en de ander als. Voor affieux, of als stoetje, Gedeeld met marineren kan ook, dan waar we de rest voor laten. Hè. Of op de een vullen met de ander, zo'n delicatesse. Misschien is meneer de postbode wel geen wees. Wij verlaten en thuislozen. Ach, we moeten het hem vragen. Uit de tweede, had ik eigenlijk liever wijn wil ik dat. Nou ja, wat voor een bourgogne zou je uit een postbode kunnen krijgen? Ja, dan. Dan hebt u gelijk. Als borgondje ben ik middelmatig. Maar als postbode ben ik lang liefst. Oh, kom nou toch. Haalt u uw neus op voor een echte wandelposteljong? Als u een valse verklaring aflegt hè, en beweert dat wij een afspraak hadden, dan dien ik een klacht over u in bij de directie van de PTT. Oh, maakt u zich daar maar geen zorgen over. Ik heb een onbesproken staat van dienst van maar liefst dertig jaar achter de rug. Zonde van de tijd. Had u een afspraak met die meneer, ja of nee? Als dat wel zo is en dat bericht over de dood van zijn mammy gefingeerd is, dan krijgt u de niertjes en misschien een stukje spek. Als dat bericht daarentegen echt is, dan eten wij drie wezen u op. Juist in uw hoedanigheid van postbode. Posterijen zijn een publieke, dienstverlenende instelling en behoren als zodanig het algemeen belang te dienen. Ik bezweer u, toon uw karaktervastheid. Maar u zich niet zorgen. Ik ben een eerlijke postbode van de oude stempel. Ik ben niet met niertjes op te kopen. We kunnen u ook nog een knietje aanbieden. Maar ik waarschuw u, meer kunnen we ons niet veroorloven. Nee, meneer. Nee, meneer. Ziet u hier, op mijn klaar. die twee gekruiste posthorentjes. De eer van die horentjes stel ik boven alles. Tot ziens, heren. Nee, nee, nee dan ga maar gaat los, verblieft, of niet weg. Ik nog even dat ik onschuldig ben. Blijf nu toch! Maar, maar collega's, nu, nu zien jullie zelf... Hè, ...dat uit een oogpunt van gerechtigheid onze situatie identiek is. En Wij zijn nu allemaal bezig. Collega, breng het tafelgerij vast in. Zitten we in het koffer. Hoezo? Hoezo twee wezen tegen één wees? Vergeet dat er nog een andere gerechtigheid bestaat. De historische gerechtigheid. Wat, wat moet ik daaronder verstaan? Je hebt eens vergeten ook nodig. Nou, kijk. Dat wij allemaal onze ouders hebben verloren, plaatst ons nog niet op één en hetzelfde niveau. Er behoort nog iets in aanmerking te worden genomen. Wie waren onze ouders? Ja, mijn lieve hemel, nog aan toe. Gewone ouders? <lacht> Wat was uw vader? Jij hebt de tijd voor Mijn vader? Uh, Rijksambtenaar, hoe dat zo? Oh. <coughs> Pardon, ik Ik was vergeten met een mee te nemen. De heren suurden mij met een vrienden van de een door de ander zo in mijn kop. Dat hier bijna door verloren. Uh, waar moet ik tekenen? Hier, alstublieft. Daar moest ik nou het hele eind weer voor terugzwemmen. Tot ziens. Dus uw vader was rijkzaamdenaar. Daar was ik al bang voor. En weet u wat mijn vader was? Nee. Hij was een eenvoudige houthakker. Een analfabeet. En de vader van mijn collega was er helemaal niet eens. Zijn moeder werd zwanger van hem. Door zware zorgen die het gevolg waren van armoede. Ja, ja, meneer. Uw vader schreef in dienst van de aristocratie lange folio-vellen van de kanselarij vol, terwijl hij comfortabel op een schoon, warm kantoor zat. En mijn vader hakte vliegdennen om voor de papierfabriek, opdat uw vader iets had om die gerechtelijke aanmaningen op te schrijven, die bestemd waren voor die arme moeder van mijn collega, die helemaal geen vader had. Schaamt u zich niet! Maar daar heb ik toch niks mee te maken. Juist daarom noemen wij die gerechtigheid die ons nu beveelt u te nuttigen de historische. Voor de meneer de Graaf, wat het geluk dat ik u weer zie. Wat heeft dit te betekenen? Herkent meneer de Graaf mij niet zijn eigen Latijn? Meneer de Graaf herkent zijn oude trouwe Joost niet meer? Ik heb u toch niet meer rijden toen u nog de kleine jonker was. Maak dat je wegkomt. Wat het geluk. Dat mijn oude over de graaf weer aanschouwen. Op het kasteel is iedereen zo ongerust. Toen het nieuws kwam dat het schip waarmee de graaf was uitgevaren was gezonken, kon ik het niet langer uithouden. Maar wanneer het graaf is, daar ben ik. Het lot dat hem werd, is het mijn. Ik ben in zee gesprongen en ik zwom. En ik zoek u. En nu, nu zie ik u. Wat een geluk. Joost, laat nu ogenblikkelijker vlot los en verdrink. Meneer de Glam. Toch dienst. Wat een geluk. ik zeker zeggen. U woonde op een kasteel. U reed Pony. Ik? Ik reed Pony? Mijn vader kon er zelfs geen Pony veroorloven. Ah, u projecteert op mij de herinnering uit uw eigen jeugd. Maar dat is werkelijk een stoppunt! Wilt u daarmee zeggen dat ik Pony heb gereden? Natuurlijk, dat hebt u zelf toch zo even gezegd? Nee, nee, dit gaat te ver. Ik verklaar categorisch dat ik met geen enkele Pony ooit... Had ja, ik nog minder. Mijn arme vader kende zelfs het woord Pony niet. Hij was immers analfabeet. Arme Pony. Niemand wil hem kennen. Hebt u geen meelij met het beest? U hebt hoe dan ook heel wat gelukkige momenten uit de jeugd aan hem te danken. Maar die lakij dan? Lakij? Welke lakij? Collega, hebt u hier een of andere lakij gezien? Een lakij? Oh. Ik? Oh Nee. Beste meneer, vanaf dit moment wil ik u niet langer als discussiepartner beschouwen. U leidt aan hallucinaties. De gek! En des te meer geldt dat u als onverantwoordelijk sujet zich behoort te onderwerpen aan de leiding van mensen die weten wat ze willen. U behoort te worden geëlimineerd uit de samenleving en het is maar het beste dat die samenleving u verteert. Ja. Collega, dekt u de tafel als u ja, Moet ik de dossier eventjes op tafel leggen? Natuurlijk, wij geven een compleet diner. Eén of twee mensen? Twee. Servetjes? Natuurlijk, alles precies zoals het hoort. Wij zijn beschaafde mensen. Meneer. schuift u hem het bestek wat meer naar links, collega? Oh, dat... uh, meneer, ik, ik ben vergiftigd. De kompootschaal misschien iets meer naar het midden. Het, op, op mijn eerwoord, ik, uh, ik wilde dat voor dit niet zeggen, maar ik, ik vind het nu zo zielig voor u beiden. Schoonmaken deze vork ja, ja, Ik zeg het niet om onder haar te komen hoor Maar alleen voor uw eigen bestwil Ik, ik hou namelijk van lekker eten Ik weet dat snoeplust soms een mens Zijn ondergang betekent En dan, als ik niet vergiftigd zou zijn Dan zou ik zeggen Gaat uw gang maar Alleen nu is het gewoon een plicht Wij beginnen Zo is het Jeff. Alleen nog een tijdje moeten wachten. Het, het gaat vast. Oh, ik, ik blijf een dag of twee liggen en ik, en ik ontgift. Ik ga hier wel in een hoek liggen en dan zit ik niet in de weg. En als ik ontgiftig ben, dan zeg ik het zelf wel. He, Want ik ontdek me nergens aan. Nou, eh... Uh. En, en nou, misschien is twee dagen wel wat overdreven. Op zijn hoogste dag. Mag de heer kennen toch het spreekwoord? Stel uit tot morgen wat gij heden eten moet. <lacht> nou, nou, laat me zeggen, een paar uurtjes overdoen. Zelfs een uurtje. Dat is tijd. Goed. Goed u. U hebt gelijk. Maar. Mag ik u een goede raad geven? Gehelemaal belangeloos. Waarvoor? Een uh, strikt vakkundige culinaire tip geheel En uh, uh, uh, Vinden de heren niet raamzaam dat ik eerst even mijn, mijn voeten was? Oh. Hmm, inderdaad. Daar had ik niet aan gedacht. Dat goed. Wat vindt u daarvan? Ja, uh, wat, wat zal ik zeggen? Ja, als ik anders straks het zand tussen mijn tanden voel knarsen... Ik ga nu wat wassen. Ja. Oh, daar zegt u wat, hè? Ja. Een waar woord, Hygiëne is de basis van een gezonde voeding. Kijk, bacteriën zijn onzichtbaar voor het oog, maar, maar ik voel hoe ze jeuken. Juist. Persoonlijke hygiëne heeft nog nooit een mens kwaad gedaan. Integendeel, het garandeert een individu een gezond en lang leven. Ik zal u zo een handdoek geven. Dus uh, de heren hebben onherroepelijk besloten om mij. Uh... Ik dacht dat dat inmiddels duidelijk was. Ja, u, u zei daar net iets over opofferingsgezindheid. Ja, ik zei dat opofferingsgezindheid een mooi idee is. Vertel u daar nog eens iets van. Nou oh ja, eigenlijk heb ik het geheel al voldoende geschetst: opofferingsgezindheid, de bereidheid om jezelf volledig weg te ja, zetten. Ja, ja, ja, dat is allemaal waar. Ziet u nou wel? En u wilde me niet geloven. Ach, blijkbaar was ik daar nog niet rijp voor, hè? te onervaren. Maar, maar nu zie ik dat daar iets in zit. Hè? Er is toch nog niets verloren. Het was laag van mij om u argumenten te weerleggen. Maar blijkbaar bent u niet tot in het diepst van uw hart zo verdorven. Aangezien er nu in u edele gevoelens beginnen te ontkiemen... Misschien is die linkervoet nu wel schoon genoeg. Oh nee, nee, nee, nee, hier tussen de tenen nog. Maar nu ter zake, ik, ik, ik, ik moet u zeggen dat er in mij een ander, een, een beter mens ontwaakt. Maar tussen twee haartjes. Uh, uh, uh, uh, we hebben de heren al onherroepelijk beslist. Hem maar meneer, doe nou toch. Ach nee, nee, natuurlijk. Ach, dus nee, waar haal ik het nou toch ook weer over? Oh ja beter mens. Hè? Uiteindelijk maakt het nogal wat verschil of je wordt opgegeten als gewoon slachtoffer van geweld. Hè? Of als een ander, beter mens, die zich uit eigen toewijding, met andere woorden om te worden opgegeten, met je eigen innerlijke toestemming, samen met je edele motieven. Maar, uh, op je eerwoord. Uh, uh, uh, uh, uh, is het definitief besloten? Op mijn woord van eer. Dan is het niet anders. Dus Ach, ja, dat geeft dus voldoening. Een gevoel van vrijheid, van onafhankelijkheid. Eindelijk bent u verstandig geworden. Ja. Collega, geeft u de zekerheid? Want u moet niet denken dat ik alleen maar een willoos ingrediënt ben. Daar houdt niemand van. U kunt er zeker van zijn dat wij u niet als zodanig behandelen. Integendeel, u zult voortleven in onze magen, uh, dat wil zeggen in onze herinnering, als een held, als een lichtend voorbeeld van onbaatzuchtigheid. Mij lijkt dat die linkervoet nu echt wel schoon is. Ach, natuurlijk. En eigenlijk is de rechter ook wel schoon genoeg. Mag ik de handdoek, dan kom ik eruit. Oh nee, die rechter zou nog best even een beeldje... Uh, oh, maken. zoals een beeld, ja. Ik denk dat dat beter is. Ja, ik heb het als eerste opgebracht om die grote beslissing te nemen. Ik ben de allereerste geweest om mij voor de anderen op te offeren. Uh, een beetje soda zou geen kwaad kunnen ja? Met zeep gaat het rook af. We kunnen nog best even wachten. Wachten? Huh? Terwijl mijn collega's honger lijden? Nooit! Alleen de rechtervoet nog en dan is het afgelopen. En nu ik het allemaal inzie, spelen de benen voor mij geen enkele rol. Ze mogen best vuil zijn. Eén handdoekje en klaar zijn we. Mene heren... Wel bedankt. Eindelijk ben ik een volledig mens geworden. Ik heb in mijzelf de idealen gevonden die ik miste. Geen dank. Ik heb mijn eigen waardigheid. Ja, hoe ziet de situatie er per slot van rekening uit? En wij zijn hier met z'n drieën en ik alleen redde de overblijvende. Ik, ik, ik, ik zou willen dat het mij vergund is om, om nog een korte toespraak... Over de vrijheid te houden. Duurt dat lang? Nee, nee. Het is maar een paar woorden. Vooruit dan maar. Ach, staat u mij toe dat ik nog eenmaal uw stoel gebruik. Dank u. Vrijheid? Dat betekent niets. Alleen echte vrijheid. Die betekent iets. En waarom? Omdat die echt is. En dus beter. En waar moeten wij die echte vrijheid dan zoeken? Laten we logisch denken. Als echte vrijheid dus niet hetzelfde is als gewone vrijheid dus, waar is die echte vrijheid dan? Dat is duidelijk. Echte vrijheid is alleen daar waar geen gewone vrijheid is. Chef, waar is het zo? niet. En daarom juist. En daarom juist. Chef, ik heb toch een blikje kalsvlees met dopertjes gevonden. Stop, stop dat onmiddellijk weg. En daarom juist. Maar eerlijk gezegd heb ik liever dopertjes. Wist u daarvan, chef? Maar daar heb ik geen zin in. Trouwens. En daarom juist. Wat bedoelt u met trouwens? Ziet u dat? Niet?